Het is heel belangrijk dat die hazen die het tempo moeten maken, dat goed doen. Daar staat of valt een goede tijd op de marathon bij. Het kanon wordt nu aangestoken en dan zal er een knal komen. En inderdaad, er is die knal en zijn de heren weg voor 42 kilometer en 195 meter. Even snel, waarom die afstand? Zo'n rare afstand. Het is niet de afstand van Marathon naar Athene, zoals veel mensen dachten. Maar in 1908 werden de Olympische Spelen in Londen gehouden. Hij zou 26 mijl zijn de marathon, maar omdat een van de prinsjes ziek was... werd het parcours een beetje omgelegd via Buckingham Palace... en daardoor werd het 26 mijl en 365 yards. Oftewel 42 kilometer en 195 meter. En daar zijn de 12.500 deelnemers... aan deze 31ste marathon van Rotterdam aan begonnen. Uitheigen, het Govert van Brakel. De perstribune van Max. Uithijgen, ja. Nou ja, uithijgen voor mij is er niet bij. Ik ben gaan zitten in de zon en die mannen en vrouwen die zijn inmiddels uh, vertrokken. Dan zien we de komende uren niet terug. We hebben wel twee uh, mensen aan tafel die de marathon van uh, nabij echt aan de benen, aan het lijf hebben gevoeld. Dat is uh, Vivian Ruiters, Nederlands kampioen 2022. Dag Vivian, goedemorgen Hallo. En uh, Marti Tenkaten, uh, 25 marathons geloof ik achter je naam. Ja, dat, uh, misschien nog een paar meer, zo, maar het, uh, de echte goede marathons die zijn een paar jaar terug. Ja. Vivian, wanneer heb jij voor het laatst in Rotterdam gelopen? Uh, 2004. En wat is jouw ultieme herinnering eraan? De ultieme herinnering in ieder geval aan de Marathon van Rotterdam is 2002, inderdaad, toen ik Nederlands kampioen werd. En vooral inderdaad, hoe, hoe mooi het was om over die Coltsingel te gaan. Bij de start of toen je weer terugkwam? Nou, toen ik terugkwam. <laughs> want de stad was het uh, vrij zenuwachtig allemaal. En ja. ja, je weet gewoon nooit of je het gaat halen of wat er gaat gebeuren. Want het is gewoon echt een reisje marathon. Heb jij dat ook dat gevoel, uh, Marti aan de start van de marathon, zenuwachtig? Uh, ga ik het halen? Hoe gaat het lopen? Ja, de, het, het, het vervelende van zo'n marathon is dan, je, bent je, je hebt je heel ter degen altijd voorbereid. En dan komt er in die laatste week, wanneer je echt aan het afbouwen bent... komt er toch wat onzekerheid van, kan ik het eigenlijk wel en zo. En je zou het liefst nog een testje doen over vijf of tien kilometer. Maar dat mag trainingstechnisch dan eigenlijk niet. En dan, ja, dan ben je op zaterdag, was je hier altijd in het hotel met de toplopers. Dan, dan kwamen de zenuwen al een beetje. En op zondagmorgen, anderhalf uur, twee uur van tevoren... met alle toplopers op weg naar de finish, waar dan apart een aparte ruimte is. En dan... Uh, ja, dan begon er altijd al te kribbelen En dan was het, dan heel dikwijls was het tegelijk met de marathon van Londen. Vandaag is het met Parijs. En dan zat je daar in die ruimte te kijken naar die beelden van wat gebeurt er in ja. Londen. En, en om, maar, om maar een beetje afgeleid te zijn, en dan moest je dat startvak in en dan was je zo ontzettend zenuwachtig. Ja. Heb jij dat ook, dat, dat gevoel Vivian, de dag voor zo'n marathon en, en, en de uren die eraan vooraf gaan... dat je dan gespannen bent, zenuwachtig, om... Wat je te wachten gaat zijn? Ja, kijk, je hebt, je hebt je inderdaad daar drie maanden op voorbereid. En het moet op die dag gebeuren. Het kan niet een dag eerder, het kan niet een dag later. En vooral zo'n laatste week, dan, dan, houd je, dan ben je eigenlijk nog maar aan het instale rusten. Dus aan de ene kant heb je heel veel energie, maar je kunt er nog niks mee. En dat moet je allemaal voor, ja, in die 2,5 uur op de, op de volgende dag... moet je dat zo optimaal mogelijk gaan inzetten. Gaat er ook een slechte nacht aan vooraf, slecht slapen? Ja, meestal wel. Maar het is wel gebleken dat die twee uur korter slaap of zoiets is... dat dat eigenlijk helemaal geen invloed heeft op je prestatie. Nee. Martie, die, die mannen en vrouwen zijn nu weggegaan. Laten we ons vooral, met jullie gaan ons samen met Andy bijpraten... over de gebeurtenissen onderweg op die 42 kilometer 195 meter. Die mannen en vrouwen die nu weggaan, gaan die allemaal verstandig weg? In de zin van, volgen die een eigen tempo? Of gaan die, gaan die alvast hollen, denken de eerste kilometers, zo hard mogelijk? Nou, ik, ik, ik mag hopen dat iedereen heel verstandig weggaat. Maar ja, in de praktijk is het zo, doordat je de laatste twee weken heel weinig hebt gedaan staat je lichaam, die staat eigenlijk gewoon op springen. Je... Omdat Vivian ja net zei, je ja, hebt, zo veel je hebt veel energie. zoveel energie. En dat geldt ook met name ook voor die recreanten uh, achterin en zo. En voorin uh, gaat het vaak wel redelijk beheerst. Want uh, er zitten de tempomakers voor elke groep of zo. Maar ik heb hier ook wel eens gelopen. Dan zou ik eigenlijk weg in groep 3. Maar dat ging zo ontzettend makkelijk. En dan kwam ik gewoon in groep 2 terecht. En achteraf was dat eigenlijk niet goed. Uh, leg eens uit. Uh, weg geen groep 3. Ja, ik begrijp dat niet iedereen op de eerste rij kan staan. Maar hoe gaat dat dan, zo nou, Er worden heel snel uh, worden de groepen gemaakt. En dan heeft uh, Jos Hermes als race director... Uh, heeft dan bepaald, zeg maar, een groep... die gaat dan op het wereldrecordschema. Een groep gaat op 2.10, een groep gaat op 2.12. En ik heb hier eens, uh, ben hier wel eens geweest. Dan was het eigenlijk de bedoeling dat ik met een groep van 2.12 mee zou gaan. Dus dat zou betekenen van dan moet je 15.35 per 5 kilometer ja. of zo... En, maar dat ging zo makkelijk. En toen kwam ik in de groep terecht die voor 2-10 ging. En dat was ja, toen net iets te hard. Vivian, uh, wat, wat, uh, wat voel jij nu? Want alles is weg. Hè? Uh, de gezelligheid die we net nog hadden, al die mensen zijn uh, vertrokken. Uh, jij loopt nu niet meer mee. Hoe voelt dat? Um, ik, nu is het wel genieten. Een paar jaar geleden vond ik het niet zo leuk genieten. Omdat ik uh, niet op zedelijke hele leuke manier ben gestopt met, met hardlopen. Leg eens uit voor die mensen die dat niet hebben meegekregen. Um, kijk, ik liep in 2003 na nou, ja, 2,36 mijn PR. En toen had ik me daar vervolgens weer heel goed voorbereid op Rotterdam. En twee weken van tevoren ben ik verkeerd gekraakt door een manueel therapeut. Dus het was in één keer over. Ja. En dat heeft best wel twee, drie jaar een hele onzekere periode opgeleverd. Omdat je eigenlijk hoopt dat je nog een keer terug kunt komen was ja. pas 32. Maar nu eh, is het weer volop ruimte om te genieten van atletiek. En zeker zo'n marathon hier. Eh, dan is eigenlijk wel de hele week dat het gewoon ja, het leeft in de stad... Ik woon in Rotterdam. Uh, je ziet uh, nog uh, mede-haglopers, collega-haglopers van, van, van eerdere jaren. En ja, iedereen is dan toch wel bezig met Rotterdam. En wat doe je nu, vandaag de dag? Um, ik heb een, een hagloopwebsite, uh, Nou, Dat is, gaat voornamelijk voor de beleving. En is ook eigenlijk voor het stimuleren van, van of het nou talent is of, of, uh, of, of recreanten. Gewoon de, de hardloopbeleving uh, onder de aandacht te brengen. En ja, dat is eigenlijk volledig mijn werk. En uh, daarnaast nog wel eens wat verschijf voor de Telegraaf. En nu komen er ook columns voor Runners World. En je maakt ook filmpjes en interviews. Luister maar even. Dat wist je wel. Marie Thomas, voormalig schaatser. Sommige voormalige schaatsers uh, raken besmet met het hardloopvirus. <laughs> zoals Erwin Wennemars. Ben jij ook? <laughs> nee, nee, nee, nee. Niet op die manier zoals Erwin doet. Ik, uh, ik vind hardlopen nog steeds leuk. Want het is een hele makkelijke manier van bewegen. Je kan overal hardlopen. Maar om nou een marathon mee te doen. Dat is uh, zomaar out of the blue. Van, dat dat een dag van tevoren verzint, lijkt me bij mij niet verstandig. Nou, dat, uh, dat is, dat is wat, je, wat je vandaag de dag dus onder meer doet. Uh, Praten onder andere met uh, de oudschaatser Annemarie Thomas. Uh, onderweg uh, gaan we natuurlijk even kijken naar de, de, de mensen die, uh, die weg zijn. Uh, Jules van der Wart sprak eerder met een van die mensen die uh, vertrokken is. Koen Raamakers. Koen Raamakers, ik spreek je vlak voor de start van de Marathon van Rotterdam. Uh, vanochtend ben je opgestaan... Uh... Droom jij altijd hetzelfde vlak voor een marathon? Nee, volgens mij niet. Die, die dromen, mijn dromen gaan niet zo heel vaak over de marathon zelf. Zeker niet uh, de dag van tevoren. Maar uh, in de voorbereiding heb ik al wel een aantal keer een droom gehad. En uh, dat is eigenlijk uh, om net even onder die twee tien te lopen. Dat is jouw ultieme droom ook? Nee, nou, niet mijn ultieme droom, maar nu is het... Uh... Richting 2012 is het een heel groot doel... omdat de Olympische limiet die staat op 2.10. Daar moeten we onderlopen. Dus maar uh, wellicht dat over een, uh, een aantal jaren hoop ik eigenlijk op... dat mijn ultieme droom weer net een, uh, een aantal seconden of minuten uh, sneller is. Ja, want dan kun je mooi naar de Olympische Spelen. Je bent een paar dagen geleden teruggekeerd uit Kenia. Um, waarom een paar dagen geleden en niet uh, vanochtend bijvoorbeeld? Nou, we moeten sowieso, uh, zijn er zijn altijd wat plechtigheden voor de marathon. Zo was er uh, donderdag. Ik ben uiteindelijk donderdagochtend teruggekomen. Donderdag was de persconferentie. Daar hadden uh, uh, ze graag dat ik bij aanwezig was. Maar ik ben sowieso gewend om twee à drie dagen voor de grote wedstrijd... om uh, terug te reizen vanaf hoogte. Uh, dat pakt goed uit en je moet ook weer niet uh, te kort op de wedstrijd terugvliegen. Omdat je dan uh, uh, vermoeidheid of uh, stijfheid van de, van de vliegreis in je benen of in uh, de rest van je lichaam kan, uh, kan hebben. Ja, wij denken Kenia heel bijzonder, maar voor jou niet, hè? want je woont er bijna. Ja, ik woon er eigenlijk uh, in Nederland, uh, heb ik nu nog de laatste paar dagen, ben ik bij mijn ouders verbleven. Uh, in Kenia heb ik gewoon mijn eigen plekje en uh, met mijn vriendin samen... En uh, dat heb ik hartstikke mooi voor elkaar en daar voel ik me ook helemaal thuis. Ja, want wat maakt het bijzonder? Is dat alleen de hoogte of ook de manier van lopen daar? Nee, het, uh, sowieso trok het me als, uh, als jonge atleet vroeger in mijn carrière, trok, uh, trok het me sowieso al. Omdat je ziet dat heel veel goede lopers uit Kenia komen. Toen ben ik eerst een aantal keren in Kenia op stage uh, ge, geweest. En toen werd ik eigenlijk al uh, verliefd op het land en later verliefd op mijn vriendin. Dus dat waren uh, op een keer genoeg redenen voor mij om uh, me te settelen in, uh, in Kenia en om een huis te gaan bouwen. Dus uh, ja, wat mij gewoon heel erg goed bevalt is het uh, klimaat. En ik reageer goed op de hoogte training inderdaad. En uh, ja, daarbij uh, uh, leeft het lopen gewoon echt in Kenia. Het is een, een loopland. Ja. Zometeen is de finish. Uh, wanneer gaan we afspreken? Is dat 10 uh, minuten over elf 11 minuten over 1 uh, als het aan jou ligt? Ja, net eventjes voor 10 uh, minuten over dat zou wel heel erg mooi zijn. Maar uh, mijn PS staat op 2.11.09. Mocht ik daar uh, onderduiken dan zou dat uh, al een hele mooie prestatie zijn. Maar uh, een extraatje zou dan uh, die 2.10 zijn eigenlijk. wel. Oké. Okay. Koen, uh, Koen Ramakers. Hij uh, geeft dus uh, de verwachte aankomsttijd. Dat is een minuut of tien onderweg. Dus we zien hem voorlopig niet terug hier op de, de single. Martit en Katen, weet jij nog wanneer je eerste marathon in Rotterdam liep? Uh, dat was 1983, uh, heb ik uh, gehaast. Uh, Volgens mij voor de, eerste, voor de tweede groep. En ja. in 1985 was mijn eerste echte marathon die ik ja. hier uitliep in oh, dus, Rotterdam. Dus als je haast bent, dan, uh, dan, ja, dan loop je hem ook waarschijnlijk niet uit, hè? Nee, dan... dan... stap je gewoon onderweg af. Toen heb ik gelopen tot uh, 20 kilometer en ja. uh, ben ik gestopt. Nou, wij hebben een fragmentje uit 1985. Weet jij je tijd nog? Uh, Volgens mij was het 2.11.49. ga kijken of het klopt. En daar is Marty Tenkate, de nummer 4 van deze Stad Rotterdam Marathon. Tenkate op weg naar de finish in zijn eerste marathon. En deze tijd is ook prima, 2.12.56. Uitstekend gewoon, hoor. Hè? Ja, Die fantastisch eerste. voor je eerste marathon. Hij heeft het moeilijk op het einde, maar eh, ja, mag je na de, je debuut. Fantastische debuuttijd. En dat belooft echt wat voor de toekomst, deze Martin Tenkate. Leuk hè, als je dat terughoort. Ja, maar het was wel de verkeerde tijd. Dan. Ja, twee, twee ja, 12, 56 was 85 ja. en dit ja. was uh, 11.49 was uh, 88, de Olympische ja. limiet. Ze dat zit allemaal wel in je hoofd. Weet je de snelste tijd ook nog in Rotterdam? dat was uh, 89. Ja, dat zie je wel. En dat, dat, dat blijft in jullie. Is, is bij jou ook zo, Vivian? Werkt dat zo in het hoofd? Ja, omdat je, je loopt eigenlijk marathons, die zijn toch gewoon iets belangrijker dan alle andere wedstrijden. En die tijden onthoud je en ook hoe het daar is gegaan en de beleving. Dat, dat, blijft, echt je, ja, dat blijft gewoon altijd bij. Ja. Ga even langs het parcours kijken bij uh, de vliegende kiep, Jules van der Wart. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Het zijn uh, geen uh, professionelopers meer, maar wat ik nu zie zijn allemaal mensen die 10 kilometer lopen. Vaak voor een goed doel. En er staan echt nog duizenden mensen langs de kant. Ik zie hier een meneer staan met jouw strijd, dat is ons voorbeeld. Je bent live op Radio 1. Uh, waarom loop jij mee en hoeveel kilometer loop je vandaag? Ik loop uh, de 10 kilometer. Ik uh, loop dit uh, als eerbetoon voor Kersten. Dat is uh, het kindje van, uh, van een vriend van mijn overle overleden collega. En uh, ja, wij doen dit met z'n drieën. De andere kleef mij loopt uh, de hele marathon. En wij lopen met z'n drieën in uh, dit shirt. Als eerbetoon uh, ja. naar haar toe. Wat is je naam? En die berghof. Ja, en met wie loop je? Met wie ik loop? Ja. Met uh, Stefan Andrew en met Gerard. Ja. Het moet voor jou dan ook een speciaal moment zijn om juist in zo'n marathon vandaag te starten. Absoluut, het is de eerste keer. En uh, ja, laten we beginnen met de 10 kilometer. En uh, ja, we nog uh, even verder door uh, de halve kilometer te lopen de volgende keer. Maar laten uh, ja, we hier eens beginnen en uh, ja, laten we een hele mooie dag voor maken. En uh, ja, nogmaals, we doen het allemaal voor Ja, Ik zie het, een meisje met een slangetje in, uh, in haar neus. En uh, ja, die, die is echt uh, stevig aan toe. Succes in ieder geval met het lopen, want je moet nu bijna weg. Hè. Succes hey. met het lopen. Hey, dankjewel. Hai. De vreugde van het parcours in Rotterdam op deze zondagmorgen. Maar uiteraard in de slagschaduw van de gebeurtenissen gisteren in Alphen aan de Rijn... Het laatste nieuws met Bert van Sloten. Ja, govert. Het laatste nieuws is, en dat is op zich ook wel voorstelbaar, dat de koopzondag vandaag in Alphen aan de Rijn eh, niet doorgaat. Zojuist heeft Albert Heijn bekendgemaakt. Albert Heijn, liggend in dat winkelcentrum waar dus ook die moordpartij heeft plaatsgevonden, um, hij heeft zelf bekendgemaakt dat het in die open gaat. Maar de gemeente Alphen aan de Rijn heeft zojuist laten weten dat het voor de hele stad geldt. Er wordt dus niet gewinkeld in Alphen vandaag. En verder is er op dit moment uh, dienst bezig in de Goede Herderskerk. Uh, Dan zijn ze bijna klaar. Uh, uh, het gebed is uh, bijna afgelopen en daar zullen we straks nog even over berichten. De kinderen hadden een speciale nevendienst. Die hebben gezichtjes gemaakt uh, waarmee ze konden uitdrukken hoe ze zich voelden. En uh, nou, dat waren gezichtjes waarin je kon zien dat ze heel boos waren uh, vooral. Dat is een beetje het laatste nieuws op dit moment uit uh, Alphen aan de Rijngehovert. Met dank aan uh, Bert van Sloten van het Radio 1 Journaal. De stand van Zaken Andy. We zitten vlakbij het vijf kilometer punt. Uh, ja, het, het leek een beetje oneenigheid in de, bij de hazen. Want er werd wat gewezen naar elkaar bij de afgang van de Erasmusbrug. Maar het lijkt erop dat het hard gaat. Eén man heeft al problemen om het zo maar te zeggen. Een van de toplopers, het is uh, Kirwa de Gilbert Kierwa. Maar het gaat hard hoor. 14.38 op uh, 5 kilometer. Dat is een uitstekende uh, opening. Maar het zegt nog niet zoveel. Uh, we moeten nog zo ver. Nog uh, 37 kilometer. De Nederlander uh, die heel goed is. Koen Raimaker zit in een groep erna. Terwijl het startschot voor ik dacht de 10 kilometer wordt gegeven op de Koolsingel. En we hebben ook een uh, Nederlandse dame die heel goed is en die hier nog een uh, eentje achterloopt achter de kopgroep. Dat is Hilda Kibet. Maar een uh, goede tijd dus na 5 kilometer voor de kop. Cool. En de mensen die uh, denken, ik loop die 42 kilometer echt niet van Single tot koolsingel, die kunnen bij, uh, bij ons terecht, bij Omroep Max, bij de perstribune. Want bij de Big Ben, Big ben dat, is het, uh, dat is de locatie waar we voor de gelegenheid zijn neergestreken, staat een loopband. En als u zegt, ik wil wel eens vijf uh, minuten lopen en dan zien we aan het eind van de dag wie uh, de meeste kilometers heeft gemaakt... die krijgt een uh, aardig verrassingspakket uh, van Omroep uh, Max mee naar huis... Een boekje van Jack van Gelder over uh, het uh, WK 2010. Een mooie DVD-box, Gouden Momenten. Nou ja, dat soort boeken. En krachtig 80 natuurlijk. Hè? Geheel in de lijn van Omroep Max. Levensverhalen. Nou, even kijken van wie ze zijn. 80 plus, er staat verder geen namen uh, geen bij. Mario Kareks, ik, uh, ik wens u een goedemorgen. Fijn dat u er bent. De organisator, de directeur van de Rotterdam Marathon. Bent u opgelucht, nu uh, ze allemaal weg zijn. Nou, we zijn er nu allemaal weg, want de vijf kilometer moet toch van start gaan. Dus uh, we hebben nu de marathon in 10 kilometer gehad. Dus dat betreft uh, de laatste start gaat zo nog uh, klinken. Maar ik ben inderdaad... Uh... Ik ben erg blij met, met de omstandigheden die zich op dit moment openbaren... waar het gaat om de weersomstandigheden. Dus het gaat wat weer wat is er goed. mooi aan de weersomstandigheden? Nou, allereerst dat het droog is, zonnig is. En uh, nou, ik ben zelf, uh, kom net van de Kolsingel uh, af... en daar is het zelfs op dit moment wat frisjes. Uh, dus dat betreft uh, beginnen we niet met een, uh, met een warm gedeelte. Dus 12 13 graden, dat is goed. En de temperatuur loopt op naar uh, richting uh, 18, uh, einde van de middag. Dus dat betreft uh, houden de temperaturen zich gelukkig koest. Uh, ik begrijp dat in Parijs, met name de temperaturen... nu al richting de 20, uh, 22 Ja, wat u zegt Parijs. Maar daar, daar is ook een marathon aan de gang. Daar is ook een, ja. ja, ja. ja we, gaan, we gaan later in deze uitzending contact zoeken met onze RTL-collega Suzanne Bosman. We hebben veel collega's die ja. wagen aan die 42. Ja, is dat zo? Wat is er zo leuk aan, aan zo'n ellenlange afstand? Nou ja, het is natuurlijk de vitaliteit die jezelf uitstraalt. Het lopen is natuurlijk belangrijk voor de ontwikkeling van allerlei zeg maar even, organen en ontwikkeling, zeker bij de jeugd. Vorig jaar, of gisteren hebben wij de Kids Runs voor de eerste primaire gehad hier op de Kotswingel. 1600 kinderen en helemaal fantastisch. We hebben natuurlijk te maken met ja, bewegingsarmoede, ook bij de jeugd. Daarin zie je ook dat uh, obesitas natuurlijk de kop opsteekt. En dat betreft proberen wij in ieder geval mensen in beweging te brengen. En als mensen dan de marathon gaan lopen, is het natuurlijk eigenlijk <lacht> gewoon wel het... het sur ja, het, ja uh... ik hoor, dit is, dit is de directeur van de Rotterdam Marathon sinds 1985 al. Je hebt Martin Ter ooit uh, wel binnen zien komen toen, hè? Ja, absoluut. Ja. En zien starten ook en binnen zien komen. En uh, dat betreft, uh, ja, markante uh, markant, uh, marathon loopt natuurlijk. Altijd, uh, denk ik, karakteristiek, uh, Martin, met, uh, met de bril op. Karakteristiek uh, uh, loop je, hè? Ja, ja, jij, ja. die wat nou, donald wel van Mark, hem. Hè? Nee, maar Martie had altijd een bril op. Ja. En uh, daarin. Uh, en met, uh, jij liep altijd met. met uh, hoort u uh, hem Gerard? Gerard? Nee? Zeven maar, ja, ja, ja, ja. Ik zie jullie nog ik, Zeg maar een, een, een, een foto in mijn, in mijn geheugen. Dat jullie in de Kale lopen, alle twee. En dan uh, zij en zij, helemaal geweldig. Dat zijn, uh, dat zijn de verhalen van de, van de historie. En meneer Kardix, er zijn afgrijzelijke dingen gisteren gebeurd in uh, Alfa aan de Rijn. Dat eh, hoorden we net ook weer in het eh, Radio 1-journaal. In hoeverre eh, werpt die gebeurtenis toch eh, bij u eh, dingen op... waarvan je zegt, daar moeten we nog eens naar kijken in de aanloop naar de marathon? Mm, ja, ik weet niet hoe je dat bedoelt. Maar... Nou, het is, ik bedoel, het is, het is... Ik bedoel heeft, het, heeft het invloed op de organisatie van nu? Nou nee, we hebben uiteraard, als je zo'n evenement organiseert moet je natuurlijk altijd scherp zijn. We, hebben dat, we zijn dat altijd, dus eigenlijk staand beleid. En daarin hebben we uiteraard ook de gebeurtenissen die dramatisch waren natuurlijk. En het is vreselijk wat er gebeurd is. We hebben er ook aandacht aan besteed in het stadhuis. Net bij de openingsspeech van de burgemeester en, en onze voorzitter. Heel nadrukkelijk bij stilgestaan en dat is natuurlijk afschrikt wat er gebeurd is. Uh, maar goed, dat heeft ons niet uh, ertoe geleid dat we... Zeg maar, we zijn ons scherp, we zijn altijd scherp. En uh, met dit soort evenementen uh, moet je scherp blijven. Nou, ik had zou me heel goed kunnen voorstellen dat u nog eens heel kritisch naar het draaiboek Beveiliging kijkt. En zegt, moeten we, we nog elk wat aanscherpen? Jaar? we, we wat aanscherpen? Aanscherpen? Nee, doen we elk jaar. En uh, er is geen reden om... Uh, we zijn scherp. En uh, toch even... Uh... Het goed. We hoorden Andy net zeggen, 5 kilometer, mooie tijd, 14 minuten 38 seconden. Ja, alle mensen die dan uh, uh, willen rekenen, gaan rekenen. En denken hoe zit dat met een wereldrecord? Hoe doet de organisatie dat? Nou, de organisatie rekent op dat ze op de halve marathon tijd euh, zeg maar op 62 doorkomen, euh, en 1,28,30 30 op de 30 kilometer. En dan uh, gaan we richting uh, de Colsingel en dan uh, gaan er hele mooie dingen gebeuren. Maar het is natuurlijk toch een wens van een, uh, van een organisatie dat, dat Rotterdam een wereldrecord heeft. Hè? Dat, dat wil nou, ja. je natuurlijk in de vaart der Volkeren. Nou, het is zo dat Rotterdam heeft al drie keer een wereldtakkoord gehad. Dat is duidelijk. En vorig jaar hebben we natuurlijk in 2009 en 10 hebben wij de wereldbestijden op de klokken gekregen. Dus wat dat betreft zijn we al de afgelopen jaren zeg maar, weer geweldig aan het, aan het stunten, ik maar zeggen. En we hebben nu gekozen voor de Magnificent Seven. Dat zijn zeven zeer zeer, zeer zorgvuldig uitgekozen atleten die zichzelf kunnen overtreffen. En ja, wij hebben het idee dat zij, als ze het bos uitkomen, dus na het 32-33 kilometerpunt... Ja. dat we daar zoveel mogelijk mensen bij elkaar willen houden... om daar ja, hopelijk kop over kop, hè, dat ze elkaar in een soort treintje... naar de finish toe lopen en dan kan het heel hard gaan. Ja, u hebt ongetwijfeld kennis genomen van de berichten uit de media... dat uw collega aan Utrecht zegt, uh, we organiseren wel een marathon... en er mogen best Kenianen aan meedoen... maar het startgeld, uh, dat, dat gaan we lekker verlagen... want we willen liever een, uh, een Nederlandse marathon. Nederlandse lopers die ook eens voorin uh, eindigden. En die directeur zei dat al dus... Je ziet dat de Nederlandse wegatletiek ook in de breedte, dus jongens die onder de 2 uur 30 lopen, enorm achteruit holt de laatste jaren. Afgelopen jaar 19 man onder de 2 uur 30. Nou, als je kijkt, 20 jaar geleden waren dat nog een stuk of 50, 60. Wij hebben dus alleen maar Nederlanders geïnviteerd, maar het is een open strijd, dus er mogen anderen ook meedoen. Dus, uh... Maar de goede dan komen niet, want die komen alleen maar natuurlijk als er geld te tevreden valt. Ja, invalt. dat klopt. Ja. En uh, die zijn dus niet geïnviteerd en daar hebben we uh, geen uh, startgelden uh, uh, voor. Uh, dus dan komen ze niet. Wat vindt u van zo'n beslissing? Ja, Ik denk dat elke organisator zeg maar even, de recht heeft om zijn eigen positionering te kiezen. Uh, en ik denk dat die past bij een marathon van het geliefde van Utrecht. Uh, ik denk dat elk initiatief uh, wat gekozen wordt om de Nederlandse atletiek zeg maar even te, te stimuleren. Daar zijn wij als, uh, ja, als voorvechter al uh, sinds jaren en dag mee bezig. Wat dus dat betreft uh, vind ik het belangrijk dat... Uh... Het is wel een zorg natuurlijk, hè? Nou, het, het, het, ik denk niet dat het zo'n zorg is. Maar om even mijn zin af te maken. Maar dat betekent dat wij zeg maar even de afgelopen jaren eigenlijk uh, ja, heel veel geïnvesteerd hebben... in uiteraard Nederlandse uh, atletiek. Uh, door veel uh, Nederlands kampioenschappen te organiseren. Maar ook trainingsstages te vergoeden. Dat is vorig jaar nog gedaan. Uh, met name in aanloop naar de, de, de EK in Barcelona. Uh, voor de Nederlanders, voor ja. de, de jongens van TDR. Dus dat betreft uh, denk ik dat het goed is uh, dat er een stimulatie uh, komt. Want het probleem wat Laurent uh, schetst uh, is er. Uh, daar, uh, daar draai je niet omheen. De vraag is even of dat het middel wat gekozen wordt uh, het, het, het, het doel dichterbij brengt. Ja, het zal in Rotterdam nooit gebeuren. Nou, we zijn een internationaal marathon en we meten ons met, met alles snelste ter wereld. En we doen een spelletje en daar, daar zijn de regels van. Wie het eerste binnen is, heeft gewonnen. En dat is heel simpel. Dan, dan zien we vaak dat de mensen uit Afrika dan vaak daar toch in de voorste geleden finishen. Wat, wat moet u nu gaan doen als dadelijk iedereen weg is? Wat, wat doet, de, do, doet de organisatie op zo'n moment? Als uh, de laatste gefinished is? Nee, als, nu ze weg zijn. U, u zit hier nu ontspannen oh, te praten. Zo, ja, ja, ja, okay. uh, de, het karwei is voor, voor een deel geklaard. Hè. De hele lange aanloop. Nee, de, de organisatie draait natuurlijk nu op volle toeren. Wat gebeurt er? op dit moment. Uh, uiteraard de, de verzorgingsposten draaien natuurlijk ja. voor de toeren. Iedereen komt langs, iedereen gaat drinken, iedereen die kan zich ansponsen. Uh, kortom, uh, de mensen gaan finishen, dus er worden zakjes fantastische medailles uitgereikt. Uh, en wat doet u, aan, u in de tussentijd? De wat ik in de tussentijd doe, ik ga mijn zakjes even mengen in, uh, met, in het stadhuis, uh, tussen de, de VIP-ontvangst, en ik zal daarna heel snel achter de televisie kruipen, want ik ben natuurlijk loei, boeiend, dus wat er gaat gebeuren. Want ik denk dat er best heel, heel, heel hard kan worden gaan gelopen. Ik dank u wel, wens u een mooie, zonnige uh, en vooral sportieve dag. Dank okay, je wel. Graag gedaan. Ja, gedaan. Uitheigen, het Govert van Brakel. De perstribune van Max. Vivian, uh, jij uh, bent marathonloopster geweest. Uh, Vivian Ruiters. Zou jij op de loopwand uh, willen staan? Want je, ik, ik zie dat je nogal sportief bent uitgerust. Je hebt een trainingsjack aan. Uh, dus dan zou je even de koptelefoon af moeten zetten. Gaan wij kijken in hoeverre je nog... Uh, ...nog sportief en uh, elegant aan het bewegen bent. Het fit blijven. Ja, fit blijven uh, bij, uh, bij Max. Dus uh, wil je doen? Uh, vijf, vijf minuten op de loopband? Ja, hoor, prima. Oké, okay, dan nou vraag ik even aan uh, Roos of ze je wilt begeleiden naar, naar de band. Vivian gaat nu, uh, gaat nu die kant op om eens even te zien uh, hoe, uh, hoe de benen zich bewegen op deze uh, vroege zondag. Wordt geïnstrueerd. Dat is een prachtige, prachtige band die daar is neergezet. En als u zelf ook behoefte hebt als, uh, als mensen hier in de omgeving dit horen, je mag gerust uh, even mee, uh, mee gaan doen. Op, uh, op de loopband hij draait nu. En zo uh, gaat Vivian uh, vooruit. Zo kom je wel makkelijk aan de 42 kilometer en 195 meter. En dus, uh, die ziet het ook aan, en die houtkamp. Maar die richt toch zijn oog maar liever op het beeldscherm en op, uh, op de single, Want daar gebeurt het in het echt, Andy. Ja, Govert, het, uh, het gaat wel mooi hoor. Het is altijd een prachtig gezicht. Al die Kenianen en Ethiopiërs die uh, daar lopen. We hebben nu uh, bijna 10 kilometer gehad. Ik denk dat we rond de 8,5-9 kilometer zitten. Uh, en het, uh, het gaat hard. Met name ook uh, Hilda Kibet, dat is de beste Nederlandse dame. Ik heb even naar het Nederlands record gekeken. En uh, daar zit ze na 5 kilometer. Dat houden we er toch maar bij, ondanks dat het nog heel ver is, daar zit ze uh, ruim onder. Een andere Nederlander, Koen Reijmakers, is uh, rustig aan begonnen. En wil graag twee tien of beter lopen. Twee uur tien minuten of beter. Maar wij kijken nu op het beeldscherm naar de, de echte de toppers, de kanjers, die nog altijd worden aangedreven door de hazen. De tijd van 14.38 na 5 kilometer was een paar seconden onder het wereldrecord van Gabriel Lassi, Maar nogmaals, dat zegt helemaal niets, want na 5 kilometer kun je daar weinig op zeggen. Het kan zelfs zo zijn dat, dat je na 40 kilometer nog dik onder het wereldrecord zit. En dat je dan toch in die laatste 2 kilometer helemaal stuk gaat. Want er staat een paar keer onderweg een man met een hele grote hamer. En die probeert jouw hoofd volkomen in elkaar te timmeren. En bij sommige mensen lukt dat en bij anderen iets minder. Goed, de hazen op kop met alle uh, uh, belangrijke mensen daarachter. Zoals Vincent Kipruto, een Keniaan die de snelste marathon heeft van alle deelnemers. En daarachter, let op hem, want ik verwacht van die jongen heel erg veel. Een hele jonge Feisa Lelisa uit Ethiopië. Ondertussen Vivian Ruiters hard aan het lopen op de loopwand. Heel sportief ziet het eruit en het is niet wandelen geblazen, maar het is echt door, doorlopen. Misschien hebt u het uh, gemerkt deze week, al, als u ergens naar televisie keek... dat u dacht, hé, hey, al die correspondenten van de NOS zijn in Nederland. Ze zitten aan tafel bij, uh, bij Pauw en Witteman, de Rondinkers, Kiesja, Hekstra, Bos van Roostham. Enfin, noem, ze, noem ze maar op. Ze waren deze week even in Nederland om weer eens bij te praten met de NOS-leiding om wat cursussen te volgen op het gebied van televisietechniek. Verslaggever Ron van Gouwen ging afgelopen vrijdag... Was dat, bij de afscheidslunch langs. Hij sprak met een aantal correspondenten... en met hun chef Gerard van den Broek. Alle correspondenten in het buitenland komen één keer per jaar... terug naar Nederland, naar het hoofdkwartier in Hilversum... om bij te praten met de redactie, om sociale banden aan te halen... om training te krijgen in dingen die voor het vak belangrijk zijn om al die buitenposten die in een ver buitenland zitten... eens een keer gewoon uh, goed de manden aan te halen. Dat is een duur weekje voor de NOS volgens mij. Dat is een duur weekje, maar uiteindelijk het pays off. Uiteindelijk op de lange termijn hebben we er heel veel lol aan. In de zin dat het gewoon beter werken is voor die correspondenten. Kiesje Hekster, Rusland, nu in Nederland, de Correspondentendagen. Vind je het nuttig, dit initiatief van de NOS? Ja, de NOS organiseert al zolang de Correspondenten heeft volgens mij de Correspondentendagen. En het is, ik zie het zelf vooral ook heel erg als een sociaal evenement. Omdat wij zijn met 27, we zien elkaar nooit, behalve op dit moment dus... En uh, daarnaast is het natuurlijk uh, goed om te kijken wat er in heel Hilfsum allemaal uh, aan de hand is. Maar ik ben zelf, heb ik niet het gevoel dat ik al enorm vervreemd ben van de redactie. Want ik heb hier zelf heel lang gewerkt. Dus ik beschouw het eerlijk gezegd vooral als een uh, feest om alle collega's weer even te zien. Smaakt het het Nederlandse broodje kaas nog? Uh, ik neem best vaak kaas mee naar Rusland. Ja, en dat is iets, uh, <laughs> ook brood uh, zou ik graag meenemen, want Russe brood en rustige Russe kaas helemaal niet lekker. Dus uh, ja, en ik hou heel erg van Nederland. Nederland is natuurlijk gewoon een heel mooi land. Ik bedoel, iedereen loopt er altijd ontzettend over te klagen, wat er allemaal niet deugt. Maar ik denk als iedereen die van ons in het buitenland woont, ziet dat het gewoon een prachtig land is. Ik vertelde mijn moeder, ik ga naar de correspondentendagen van de NOS... en die zei toen tegen me, wie past er nu op de wereld? Uh, nou, toevallig zit er voor mij, of niet toevallig, zit er voor mij iemand die mij vervangt... die af en toe ook werkt uh, als ik ziek ben of uh, weg. Uh, dus die houdt uh, alles in de gaten. En verder, als er natuurlijk echt de pleuris uitbreekt, dan ben ik zo weer terug... want het is maar drie uur vliegen. Ik kom als van Roosendaal. We staan op de afsluitende lunch van de, de correspondentendagen. Uh, smaken de Nederlandse broodjes nog een beetje? Ja, heel goed. Ja. Oude kaas. Wat zijn nou echt dingen die je mist van Nederland, dat je denkt, nou als ik dan terug ben in Nederland, dan geniet ik daar ook wel extra van? Nou, de stroopwafels zijn de oude kaas die worden meegenomen door uh, elke vriend, elk familielid dat langskomt. En die kan je tegenwoordig ook op internet bestellen. Dat soort dingen mis ik niet. Vrienden mis je uiteraard. Nu woon ik in een land waar veel mensen graag naartoe gaan. Mijn standplaats, Washington, is best saai, maar ligt weer vrij dicht bij New York. Dus daar gaan mensen altijd op bezoek. Dus je houdt behoorlijk goed contact en met kleine neefjes uh, Skype je tegenwoordig. Hoe zinvol zijn de correspondentendagen van de NOS? Ze zijn heel zinvol om, om twee redenen. Je spreekt elkaar gedurende het jaar eigenlijk amper. En je zit allemaal met tijdverschillen. En je zit allemaal soms met onbegrip. Uh, met de redactie. Waar de redactie ook niet veel aan kan doen. Maar je zit nu eenmaal op een eiland. Dan ontstaan er soms misverstanden. Het is heel goed om die misverstanden hier uh, uit te praten. Om na te denken over je vak. Om te bespreken hoe je nieuwe dingen kan doen. Om het journaal interessant te houden. En het Radio 1 journaal. En het is dus heel erg goed om elkaar... Te spreken, sociaal maar ook een biertje te drinken en, uh, en dan nog een. En uh, van Eelko Bos van Rosentaal naar die andere VS-correspondent, Ron Linker. die gaat binnenkort verkassen. Ja, klopt. Deze zomer uh, ga ik naar Parijs. En dan begin ik daar als uh, RTV-correspondent voor de NOS. Dus uh, naast de radio krijg ik er de televisiecomponent bij. En daar heb ik heel veel zin in. Uh, qua nieuws zal de drukte iets afnemen. Maar het geeft ons wel de gelegenheid om iets meer om verhalen heen te lopen. Wat langer na te denken en misschien is wat... Wat langer ook te doen over het maken van een reportage. In plaats van de Red Race, waar Ilko in blijft en die ik nu uh, ga verlaten. Je bent wel toe aan die verdieping. Ja, het is goed om uh, na zoveel tijd ook aan een andere persoon de kans te geven om, om te laten zien waar het bij die roulatie van correspondenten om gaat. En dat is toch een, een soort uh, onbevangenheid. Er moeten weer onbevangen staan. Er moeten weer dingen opvallen die mensen die daar wat langer wonen, niet meer opvallen. Maar nu dus even terug in Nederland voor de correspondentendagen. Een nuttig initiatief? Ja, ik denk het wel. Het, is, het geeft ons de gelegenheid om weer heel eventjes wat, wat bij te spijkeren over de discussies die in Nederland gaan. De correspondenten waren in groepjes opgedeeld. Sommigen gingen naar de politie, anderen gingen naar de RIVD. Eh, en wij kwamen uit bij ADO Den Haag. Daar ging het bijvoorbeeld over jeugdopleidingen voor hele jonge voetballertjes. Nou, dat zijn tendensen die wij in Amerika natuurlijk al heel veel hebben. Dat scholen zich ontfermen over sporters. College voetbal bestaat al in Amerika. Het begint nu ook langzaam zeker op te komen in Nederland. Dus het, is, het is interessant om te zien hoe die trends elkaar volgen. Maar om nou te zeggen van ik heb echt iets gemist. Nee, dat is niet. Maar het is het gevoel. Je bent wel even in Nederland. Je bent weer even in Nederland. Correspondent Ron Linker, standplaats Washington. En die houtkamp, uh, de 10 kilometer? Ja, het gaat hard, Govert. Het gaat echt hard. Uh, tijd, 10 kilometer. Dan nemen we het wereldrecord nog even bij van Gabriel Salassi. Het was 29-13 van Gabriel Salassi. Gelopen in Berlijn. Uh, tijd nu na 10 kilometer, 29 minuten en 10 seconden, 3 seconden sneller. Blijf het er steeds bij zeggen hoor. Het zegt nog niet al te veel, maar wel dat ze op uh, koers zitten. Ik uh, heb ook de tijd van Koen Rijmakers, de beste Nederlander. Die loopt rond de 31 minuten. Dat is als ik het uh, Nederlands record van Camille Maassen daarbij neem. Ongeveer een uh, minuutje langzamer. Maar dat zegt ook niet al te veel. Hij is rustig aan begonnen, Koen Rijmakers. En misschien komt hij nog op stoom. Uh, hij is in ieder geval op weg. Weg maar naar een tijd rond de 2.10. En waar die kopgroep op uit gaat komen, durven niet aan te denken. De wedstrijd is nog maar net begonnen. Pril onderweg omroep Max vanaf de, ik zou bijna zeggen Colsingel... maar dat is niet helemaal, het heet Stadhuisplein. Uitzicht op koolsingel. waar het een, een feestvreugde is. Mensen hebben er echt heel veel plezier in. Zitten op terrassen, staan langs de route... en volgen de lopers op de weg die ze hebben te gaan. En vandaar een extra lange pestribune vanuit de Maasstad, Maar ook met andere sport. Parijs-Roubaix, Sebastian Timmerman. Ik uh, krijg niet de indruk dat Sebastian hoorbaar is, althans niet op mijn oren. Dus uh, dan uh, laten, we hem, uh, laten we hem even over de kasseien denderen. Bij uh, Parijs-Roubaix denk je al gauw, tenminste, dat is mijn uh, associatie aan het bos van Waller. Prachtige uitdrukking natuurlijk, daar in de kop van Frankrijk, stukje België. Vivian, je hebt op de loopband gestaan. Vivian Ruiters, onze vroegere marathonkampioen, 2002 bij de vrouwen. Hoe bevalt dat? Ja, dus je staat buiten op de loopband. Dus ik hou het liefst van lopen in de natuur. Dus ik heb er ook al heel lang niet meer op gestaan. Wel nog gewoon regelmatig lopen buiten. Maar het was, uh... ik dacht, ik ga eens eventjes zetten naar wat ik vroeger liep op de marathon. En dat was 16,3 kilometer per uur. Maar ik haalde, hij komt tot 16, maar ik kan niet voorstellen dat je dat nog nauwelijks gewoon loopt. Maar goed, het was wel even leuk, even testen. 1,25 kilometer, 5 minuten. Ja. Dat, dat, is, dat is de score. Dus dat, je hebt in ieder geval de tijd neergezet voor elke moedige die na jou uh, wil proberen het uh, Max-verrassingspakket van deze zondag mee te pakken. En uh, Marti ten Katen, ook uh, gerenommeerd marathonloper, nu bij ons uh, bij Max aan tafel. 29,10, 10 kilometer. Wat zeg jij dan? Ja, dat is inderdaad een uh, beeldrecordschema, uh, dus, uh, maar het zegt, uh, het zegt nog heel weinig. Uh, wat ik wel gezien heb, uh, 14.38 op de eerste 5 kilometer en dan 14.32 of zelfs nog net iets daaronder uh, op de tweede vijf. Dat betekent dat de tweede vijf uh, heel snel is gegaan. Uh, dat kan ook een beetje mee te maken hebben met, uh, met de weersomstandigheden. Misschien dat ze nu iets minder last van de wind hebben. Maar je ziet het ook bij Koen Raaijmakers, die 15.40 begon en dan 15.22 erachteraan. En uh, ja, dat zie je bij beide eigenlijk, hè. Ja. Het laatste nieuws, zo rond vijf over half twaalf... uit Hilversum over het drama in Alphen aan de Rijn. Bert van Sloten. Ja, en ondertussen begint ook gek genoeg... het normale leven weer zijn gang te nemen in uh, Alphen aan de Rijn. De politie heeft zojuist gezegd dat de parkeergarage vrij wordt gegeven. Dat is wel belangrijk, want heel veel mensen waren aan het winkelen. Hun auto's stonden ook in die parkeergarage... en die kunnen ze nu weer ophalen. De kerkdienst in De Bron is ook uh, zojuist afgelopen. En daar was dominee Meindert Burema. En een van de slachtoffers die kerkte ook... In in die kerkgemeenschap luister naar dominee Meindert Burema. Gemeente, voorbeden is gevraagd voor Hanna. Zij is een van de zwaar gewonden. Zij is, zo hoorde ik vanochtend, zeer vroeg al. Nu buiten levensgevaar, maar de situatie is nog steeds kritiek. Wij noemen vooral haar naam omdat zij bij velen van u bekend is. Laat ons bidden. Ontferm u. Voor alle mensen die gisteren zijn gedood door die schietpartij. Wees bij de familie en de nabestaanden. In het bijzonder bidden wij u voor Hannah... nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wees bij Frans, haar man en Francesca, hun dochter. God, wees bij allen die zo geraakt zijn door wat gisteren gebeurd is. God, mogen wij ook dank u wel zeggen... voor alle mensen die gisteren in touw kwamen. Alle mensen, hulpverleners, wie niet al, maar ook kerkmensen... die betrokkenheid konden tonen, ook letterlijk. En God, wij vragen u, help ons de doodheid van het bestaan af te leggen of wij dat nu doen als Thomas, of als Martha, of een omstander, geef dat wij ons mogen terugvinden als degene die erbij mag zijn. Die weten van de opstanding, van opwekking tegen de dood. Tegen de doodsheid in deze wereld. Dominee Meindert Burema dus in de bron. Zo dadelijk na 12 uur kunt u luisteren naar een gesprek met hem. Ja, dat was het... Uh... Laatste nieuws uit Hilversum over Alfa aan de Rijn. Ja, Aangeschoven op, uh, op de perstribune de burgemeester van uh, Rotterdam, Ahmed uh, Abou Taleb. Terwijl collega de Houtkamp met Martijn en Katen wat laatste tussentijden uitwisselt. Dag, meneer Abou Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt net het startschot gegeven voor de marathon. Dat, is, dat moet een feestelijk moment zijn voor de burgemeester. Altijd oorverdovend, maar fantastisch. Ja. Bij uh, die heren van de, van de vereniging die dat mooie kanon blijven beheren. Elke keer wel weer op de Coltsingel. Fantastisch moment. Hoe belangrijk is, uh, is die marathon voor een stad als, uh, als Rotterdam? Nou, het is een, uh, een van de grootste evenementen ter wereld. Het is in ieder geval het grootste eendaagse evenement in, uh, in Nederland. Uh, daar doen aan de marathon bijna zo'n 20.000 lopers. En je bent de hele dag uh, op de televisie en internationaal worden er fragmenten van uitgezonden. Dus uh, wij worden er alleen maar rijk van als stad. Ja, en dan bedoelt u uh, uh, rijk uh, de, in de, niet in de betekenis van het materieel rijk, maar uh, uitstraling. Ja, de stad Rotterdam verdient zijn brood internationaal. Wij hebben een haven die uh, zo ongeveer uh, uh, het belangrijkste kenmerk is van de stad. Overal waar je in de wereld komt, kent men Rotterdam ook vanwege juist uh, die, die haven. Wij leveren van de internationale handel... 95.000 gezinnen leven elke dag van die haven. Dus ja, hoe beter internationale uitstraling, hoe beter voor Rotterdam. Ja. Um, hoe sportief bent u zelf, uh, meneer de burgemeester? Nou, ik ken mijn zwaktes en ik <laughs> ga zeker niet de marathon lopen. Ik zie mensen lopen waarvan ik denk uh, gedurfd. Um, ik doe zelf uh, sinds enige tijd ook een beetje door de leeftijd gedwongen iets aan, uh, aan een sportschool uh, uh, fitness. Onder uh, deskundige begeleiding al enige tijd. En als de zon schijnt, dan uh, ben ik op de fiets. Ja, verstandig. Uh, u, uh, u bent van Marokkaanse origine, hè, zeg ik uh, nu, nu maar even. Want ik zou u willen vragen, ziet u ook Marokkaanse uh, Nederlanders meelopen? Zijn ze er? Ja, die zijn er ook. Uh, een aantal mensen die daar uh, lopen ken ik ook. Uh, het is, uh, dat is ook het aardige aan de, aan de marathon, aan het hardlopen. Uh, Iedereen kan dat doen. Je hebt er eigenlijk geen geld voor nodig. Als je tennis wil gaan doen en tennisvereniging is altijd, eh, dan moet je een abonnement voor hebben. Dat is kostbaar, et cetera. Maar hier heb je een paar schoenen voor, voor nodig en je gaat rennen. Hè? Dus iedereen kan het doen. Dus het is bereikbaar voor, voor iedereen. En dat maakt het ook dat dat een internationale sport dat is. Misschien ook de reden waarom Afrikanen zo erg in, uitblinken. Ja. Uh, het is een zonnige dag. Het is een mooie dag. Maar het is een dag, dat is al eerder in deze uitzending gezegd, die toch in de schaduw opereert van wat er gisteren in Alphen aan de Rijn gebeurd is. Uh, in hoeverre uh, werkt zo'n gebeurtenis door op, op een dag als vandaag in Rotterdam? Al, dat heeft altijd zijn weerslag. Je kan het niet negeren. Uh, we hebben gisteravond en gistermiddag enorm meegeleefd... met uh, mijn collega-burgemeester in, uh, in Alphen aan de Rijn. We hebben daar waar mogelijk uh, en gepast ook ondersteuning aan geboden. Uh, daar is ook gepast gebruik van gemaakt door de collega's daar... En s'avonds hebben we toch uh, met elkaar gecommuniceerd hier in Rotterdam van... Uh, nou, wat betekent dat nou eigenlijk voor ons uh, morgen? Ik heb in ieder geval vanochtend besloten om een moment stilte in acht te nemen bij de, bij de speech op het stadhuis. Uh, dat is uh, denk ik waardevol om de collega's nog het gevoel te geven dat we meeleven. En twee, zo'n marathon dus een eigen dynamiek. Gisteravond, dat heeft u kunnen lezen, ook in de media was er iemand die uh, in Rotterdam-Zuid meende te kunnen twitteren dat er ook nog een ander bloedbad ja. mogelijk is. Daarvoor is besloten gisteravond door onze politie... om dit nachts door een eenheid te laten arresteren. Dus die hebben ingerekend. Sommige mensen weten eigenlijk niet... wat voor, wat voor gevolgen dit soort berichten kan hebben... voor zo'n zo samenleving. Ja. Maar we gaan ervan uit dat we gepaste maatregelen getroffen hebben... en dat zo'n marathon gewoon veilig kan plaatsvinden. En uh, leidt het voor u als, als hoofd van de politie tot... Uh... Nog eens een extra kritische blik op het beveiligingsdraaiboek? Nou, we hebben een goed draaiboek. We hebben in Rotterdam het gebruik dat geen evenement hetzelfde is als het jaar daarvoor. Dus alles wordt opnieuw geëvalueerd, alles wordt opnieuw ingeregeld. En overal worden nieuwe risicoanalyses gemaakt. En gisteren is opnieuw gekeken of onze maatregelen nog steeds passend en goed zijn... En het antwoord van ook de zelf was... ja, we hebben nog steeds goede maatregelen. We kunnen hiermee door. Hier en daar is wat aangepast. Maar voor de rest, um, grosso modo draaien we met de maatregelen... die we een maand geleden hadden bedacht. Ja, maar u hebt geen moment overwogen te zeggen... die marathon in het licht van de gebeurtenissen gaat niet door. Nee, dat is geen optie. Nee. Wat gaat u vandaag nog doen? Uh, u zit keurig in het pak met stropdas erbij. U ziet er niet uit als iemand die zegt... kom, we lopen een kilometerje mee. Nee, ik ga zo meteen terug naar het stadhuis. We hebben heel wat gasten die we nog ontvangen. Uh, en voor de rest uh, zal ik rond een uur of één, iets over één. En als de snelste lopers binnen zijn, uh, zal ik de winnaar uh, uh, binnenhalen en ook de prijs uitreiken. En voor de rest zal ik uh, tussen de menigte blijven totdat de laatste loper vanmiddag rond half vijf binnengekomen is. En ondertussen hoop ik voor honder, van honderden mensen de handen te hebben geschud. Dat is een beetje traditie op de Coltsingel van al die mensen die binnenkomen. Goed, dan hebt u geen pijn aan de voeten, zullen we maar zeg maar aan de handen aan het eind van deze dag. Ja, je dag. moet er inderdaad mee uitkijken. <laughs> ja, want die, die, die handen kunnen stevig zijn. Als je een paar honderd geschud hebt, dan ja. kun je aan je pols pijn hebben. Moet naar de koning in kijken, hè? die geeft ja. altijd zo'n uh, zo'n lamagrandje. Dan, uh, dan heb je s Nee, meer Ik geef hem stevig Rotterdamse hand. Goed zo. Nou, een mooie dag meneer Abu Danap. En dank, dank u dat u even langs kwam uh, bij. Uh, bij Max zijn meer eh, BN'ers eh, die, we, die we mogen begroeten op de VIP-tribune. Neem Erwin Krol. Hey, zegt u Erwin Krol, dat is die man ook van die handen op de televisie bij het weer. Afgelopen week was hij 25 jaar in dienst als weerman bij de NOS. En voorlopig denkt hij er nog niet aan om met pensioen te gaan. Maar de vraag aan Erwin, is hij zelf ook een beetje sportief? En Erwin, of het weer vandaag mooi blijft hier in Rotterdam? De VIP tribune. Ik beweeg, ik fiets en ik wandel en ik uh, maai het gras en ik, uh, ik klus en ik, ik ben altijd bezig. Ik ben altijd bezig, maar ik ben niet een sporter in die zin van uh, elke week zoveel kilometer fietsen of elke week. Nee, dat doe ik niet. Het wordt wel een echte lentedag, dus ik denk dat ze. Laten we zeggen, ochtends als ze beginnen, een graad of 17. En uh, smiddags uh, 21 graden of zo. En flink wat zon. Misschien net een tikkeltje. Maar ik denk dat, kijk, ik, ik kan me nog uh, vorig jaar of twee jaar geleden herinneren... dat die halverwege moest worden afgekapt omdat het uh, boven de 30 graden was. Dat gaat niet gebeuren. Het wordt prima, het wordt vast een record gelopen. Erwin Krol, de jubilaris en die houtkamp. Ja, ik niet. Uh, nee, nog langer. Nou, dat is niet no. Nee, What? daar gaan we niet over hebben. Okay. 44-03, het ja. wereldrecord naar 15 kilometer van Gabriel salassie Daar kijken we toch maar naar. Want we hebben net het 15 kilometer punt gehad. Van de kopgroep met veel Kenianen. Uh, waar ik uh, uh, zie dat Peter. Maar dat is een haas. De eerste echte loper die het uh, normaal gesproken uitloopt heeft 43-51. Dat is 12 seconden sneller dan het wereldrecord. Dat we er steeds maar bij houden. Uh, ook nog even naar Koen Raimakers gekeken. Naar 10 kilometer punt. Daar liep hij 31-01. Dat betekent dat hij uit gaat komen als hij zo door blijft lopen. Maar ik denk dat hij nog wel wat uh, sneller gaat. Dat hij uh, uh, erg goed uh, bezig is. 2-10-45. Hij wil onder de 2-10 rondlopen. En als dat zo doorgaat met Koen Raimakers. Want hij liep een sneller. Het tweede 5 kilometer. En is nu zeg maar op weg naar het 15-kilometerpunt. Dan gaat het voor Koen Rijmakers ook goed komen. Maar na 15 kilometer een kopgroep met alle favorieten daar nog in. Op 43-49. En dat is vooralsnog 14 seconden sneller dan het wereldrecord. Martin Katen, wat zeg je dan als je dit hoort? Ja, dit gaat toch heel, uh, heel stevig, uh, in een stevig tempo door en zo. En het, uh, dit is niet het, uh, het, het allermooiste stuk uh, van het parcours. Ik bedoel, het, het, het stuk met uh, heel veel publiek en zo, dat moet eigenlijk straks nog komen. Uh, als ze nu op het liggen met zo'n grote groep, uh, dat belooft nog heel veel. Ja. Vivian Ruiters, helpt het als er publiek staat langs de route? Ja, zeker. Dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom ook gewoon heel veel recreanten hier naartoe komen. Kijk, een marathonroute is gewoon 42 kilometer en als het publiek langs de kant staat, aanmoedig klapt, uh, mensen lopen met hun naam op hun shirt, krijgen extra aanmoedigingen en je voelt gewoon die steun. Ja, heb jij, zie je ook al, want Andy zegt ja, de, de, de topfavorieten zitten ook op kop. Heb je, heb je zelf een favoriet bij zo'n marathon? Ja, ja, eigenlijk ook omdat ik dus naar Kenia ben geweest. En dus uh, een aantal Keniaanse atleten heb mogen interviewen. En ja, mijn favoriet is eigenlijk Elliot Kiptanoui. Vorig jaar is hij gedebuteerd in Praag in 2005 op een heel zwaar parcours. En eigenlijk oude of blue, niemand wist wie het was. Hij is 21 jaar en uh, ja, ik vond hem heel, heel apart. Ik heeft echt wel indruk achtergelaten ook toen we hem daar bezochten in Kenia. Ja, Marti, uh, hoe zit dat uh, voor jou? Want jij kijkt ook uh, natuurlijk naar de beelden die we krijgen. Ja, ik, ik, het, het zal ongetwijfeld een van die uh, Keniaanen zijn. Uh, je zag in de kopgroep net wel een klein beetje dat het toch... Uh, dat hele compacte, dat is een, uh, een klein beetje weg. Dus het, uh, maar ja, wat de organisatie ook zei, van, we hopen eigenlijk op een gigantisch sprint op het eind. Ja, dus niet dat er één solo aankomt uh, en that, that's it voor vandaag. Nee, ik denk dat uh, wat uh, Mario ook zei, van de, de kracht zit hem gewoon in de, de compactheid uh, van ja. het deelnemersveld. De eerste zeven zijn uh, heel erg uh, aan elkaar gehaagd, ge, ge, gewaagd. De hazen zullen het ongetwijfeld volhouden tot uh, 30 kilometer. En dan moeten die uh, top zeven, die moeten het dan uh, daarna waarmaken. Ja, en Mario, dat is Mario Kari. Ik zie we net uh, aan tafel hadden de directeur van de Rotterdam Marathon. Die man is daar een heel jaar mee bezig, Vivian. Heb je, de, heb je dat gehoord? Ja. Of stond je toen op die loopband? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Uh, ik heb het niet gehoord, maar uh, ja, omdat ik in Rotterdam woon... Uh, weet ja. ik wel iets van de organisatie. En, ja, zij zijn gewoon zeer professioneel met loopevenementen bezig. Ja. We hebben het nog niet over de vrouwen gehad. Hoe gaat het daarmee? Voor zover je dat kan overzien, zitten daar echte toppers bij vandaag? Uh, nou, bij de vrouwen volg ik voornamelijk dus Hilda Kibet en, en Lindsay van Marrenwijk, Maar die zitten dan een heel stuk achter. Maar Hilda Kibet vind ik wel, een, uh, het laatste wat ik net doorzag, zag dat ze op 2.24 schema zat. En uh, dat is wel een verbetering van haar PR met twee, twee minuten. En het mooie bij Hilda Kibet vind ik, zij uh, ze, uh, ja, een jaar of tien geleden heb ik haar ontmoet ook in Kenia toen ik daar zelf trainde. Toen begon ze net, uiteindelijk een talentenprogramma uh, van Lona Kiplagat. En zij is daarna hier naar Nederland gekomen en heeft hier zelfs ook een studie fysiotherapie afgerond. En dan weer terug nou in Kenia veel trainen. Maar zij heeft dus en studie en hardlopen weten te combineren. En zij ontwikkelt zich nou ja, echt naar de subwereld op. En dat is gewoon mooi. Ja. Gaan we even het laatste nieuws en heel veel samhalen over Alfa aan de Rijn? Bert van Sloten. Dank je, Goverd, Want uh, we gaan praten met uh, Karin Alberts. Die was vanochtend uh, bij die kerkdienst. En zij is dus nu in uh, Alfa aan de Rijn. Karin, um, wat voor dienst was het? Nou, eigenlijk was het een reguliere dienstbecht. Uh, Lazarus, daar ging het over in uh, de lezingen en daar ging het ook over in de preek. Of in de overweging moet ik zeggen. Maar um, er werd uiteraard wel stilgestaan bij het drama van gisteren. Om te beginnen was het heel erg druk in de kerk. Dat komt ook omdat uh, de kerk waar de dienst gehouden werd vanochtend, de Goede Herderkerk, die was nu ook opengesteld voor de kerkgangers van De Bron. Dat is die kerk die echt tegen het winkelcentrum aan ligt. En normaal gesproken zou daar vanochtend ook een dienst zijn geweest. Maar omdat het hier vanwege het politieonderzoek nog steeds voor een gedeelte is afgezet, is er besloten om die dienst te verplaatsen naar de Goede Kerk, Of naar de Goede Herder, moet ik zeggen. Uh, nou, het gevolg was echt een bomvolle kerk. Er moesten uh, stoelen worden bijgesleept. Er waren te weinig liturgieboekjes, uh, heel veel mensen waren aanwezig. En er werd op verschillende momenten stilgestaan bij het drama van gisteren. En dat gebeurde door te bidden voor de slachtoffers, voor de nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor de ouders van de dader. En er was ook een meneer van de kerkenraad die voorafgaand aan de dienst nog even zijn afschuw af, uitsprak over het feit dat de naam van de dader genoemd wordt in de media. Vond hij uh, ongekend. Nou, uh, speciaal gebed. We hebben daar net op Radio 1 ook wat over gehoord. Was er nog voor een gemeentelid, een mevrouw? Die uh, in kritieke toestand in het uh, ziekenhuis ligt. En die door dus veel van de kerkgangers gekend wordt. En uh, er kon bekend worden gemaakt door de dominee dat ze sinds vanochtend uit levensgevaar is. Maar er werd wel gebed gevraagd voor haar, voor haar man en voor haar dochter. Ja. Dat is de kerkdienst. Ondertussen hoor ik bij jou, want je bent buiten. Ik hoor alweer een brommertje op ja. de uh, achtergrond. Uh, je bent bij het winkelcentrum? Ja, klopt. En uh, wat ik net al zei, het is hier nog voor een gedeelte afgezet. Dus auto's kunnen hier maar heel sporadisch langs. Dan moet je echt uh, toegelaten worden door de politie. Nou, zo'n brommertje en fietsers en wandelaars, dat mag wel gewoon. Uh, en terwijl ik praat, zie ik overigens een jong stel aankomen met een bosje bloemen. En um ja, dat dat zijn, loop ik er even naartoe. Er liggen nu drie bosjes bloemen en er staan een paar kaarsen. Nou, en de verwachting is, het is natuurlijk een mooie dag. Mensen hebben behoefte om uh, stil te staan, om te rouwen... en doen dat bijvoorbeeld door hier iets neer te leggen. Um, nou, dat is eigenlijk de verwachting. Maar er staat dus ook nog zes kaarsen en een groot bord erbij. Waarom? Goed, dat uh, zal in de loop van de dag inderdaad vast en zeker uh, gebeuren. Dank je wel voor dit moment. Karin Albert, daar dus in Alphen aan de Rijn. Gaan wij weer verder met de marathon en alles wat er omheen uh, hoort. Govert. Alles wat er omheen hoort Bert, dat is toch uh, een zonnige zondagmorgen... waarbij uh, mensen zich uh, laven aan de zon. Hier op een uh, terrasje zitten bijvoorbeeld. Op een terrasje, op de terrassen. Want uh, het stadhuisplein zit vol met mensen en terrassen... En die mensen genieten van uh, de sfeer in de stad. Die natuurlijk buitengewoon opgewekt is en vrolijk. Kan het niet anders uh, benoemen. Veel mensen natuurlijk op, uh, op sportschoenen. Want ze zijn allemaal onderweg. Voor een lol of uh, voor een echte heuse wedstrijd. En die houtkamp... Ik ga jou vragen, die de stand van zaken. Ja, dat, ik wil net aan Vivian Ruiters vertellen dat het zo goed gaat met Hilda Kibet. Want ook zij heeft het 15-kilometerpunt bereikt in 51 27. En Dan nemen we weer een ander record erbij. Het Nederlands record van Lorna Kipplegat, ooit in New York gelopen. En die liep 51-15 en eindigde uiteindelijk op 2-23-43. Overigens, Hilda Kibet is een Nederlandse, geboren in Kenia. En liep ook een geweldige marathon van Amsterdam. Tot een paar kilometer voor het eind, toen ging ze helemaal stuk. Echt huilend kwam ze over de finish. Ze kwam niet meer vooruit de laatste paar kilometers. En toen liep ze ook heel erg sterk. Het is zo zwaar. 42 kilometer en 195 meter. Overigens opvallend in de kopgroep is dat een Keniaan... die al een hele tijd eigenlijk vanaf het begin aan een elastiekje hangt. Dat is Gilbert Kirwa, de man die 2.06.14 heeft gelopen. En als ik het goed zie, begint het een beetje uit elkaar te vallen, de kopgroep. En dat is slecht nieuws, want het is een beetje aan de vroege kant... dat die hazen te hard gaan lopen, want het zijn vier hazen die nu uh, hard lopen en die moeten echt omkijken en zien dat ze te hard gaan, zodat ze de uh, favorieten kunnen oppikken. Want die lopen daar een meter of vijf tot tien achter en zullen dan heel veel te veel werk moeten verrichten om erbij te blijven bij de hazen. Vier hazen op kop, daarachter Vincent Kipruto en uh, Feisa Lilesa, maar die moeten echt uh, aanpoten om erbij te blijven. Ja, ken je ze allemaal uit je hoofd, en die al die Kenianen? Herken je ze aan hun gezicht, aan de loop, aan de rugnummers? Nou, sommigen wel. Bij de Kenianen is het nee, natuurlijk moeilijk. heel erg lastig. En zoals Theo Komen ooit zei... Namen heb ik niets aan, rugnummers moet ik hebben. En die heb ik. Ik weet niet of dat Theo Komen was. Ik dacht eerlijk gezegd barend barend. Kan ook. Ik denk dat het langer geleden is. Maar goed, Watson, dat is allemaal his historie. Uh, Vivian, ik zag jou net uh, over Hilde in uh, instemmend knikken toen Andy dat zei. Ja, um, okay, zei zij. Zij was in het begin bang voor de marathon. Uh, nadat inderdaad dat ze zo ja, heel erg stuk ging in Amsterdam. Eigenlijk tot twee keer toe. Ja. En je ziet ook dat ze gewoon heel veel respect heeft voor de marathon. Eigenlijk heel veel Keniaanse atleten. Ze zeggen gewoon, je, op het moment dat je ook een marathon hebt gelopen, ben je een marathoner. En dat is iets meer respect dan gewoon een atleet. En ze zeggen ook, marathon is marathon. Met andere woorden, marathon is onvoorspelbaar. Van alles kan er gebeuren. En maar het lijkt erop, en het gaf ze ook in Kenia een beetje aan... dat ze hem onder de knie begint te krijgen. Ze begint zekerder te worden. Ze heeft de duur in haar benen. Ja. En ja, ik denk dat we daar de komende jaren echt nog wel wat aan kunnen doen. En hij, waarschijnlijk worden. helemaal geprepareerd op, op die, die mislukking in Amsterdam. Die laatste drie kilometer toen het niet meer ging. Dat zit in je hoofd. En daar heb je je op voorbereid. Dat moet anders nu en beter. Ja, zij heeft ook afgelopen jaar, dus vorig jaar... eigenlijk. Uh, Eigenlijk bewust een buitenlandse marathon gekozen, Frankfurt. Om niet in Nederland weer een marathon te lopen, omdat dan toch de druk hoger is. Dan sta je in de schijnwerpers, de media volgt je. En ze heeft hem in Frankfurt gelopen en daar ging het goed. En nu is ze zich weer uh, goed voorbereid. En... Ja, zij, kijk, zij, uh, zij heeft eigenlijk al onder de Olympische limiet tijd ja. gelopen vorig jaar. Dus als ze het vandaag weer doet, ze hoeft niet eens te verbeteren, dan is zij gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Maar, ja, dat is belangrijk natuurlijk, hè, Martijn en Katten. Die Olympische Spelen volgend jaar komen er natuurlijk ook dan. Ja, zeker. Uh, ik, kijk, ik werk bij uh, NOC NSF, dus wij volgen deze marathon toch uh, ja, heel op de voet. Uh, kijk, en ik weet zeker dat Maurits Hendricks, uh, die hoopt eigenlijk dat hij morgen kan zeggen bij ons in de vergadering, maar uh, altijd om negen uur, met een uh, topsportmeeting uh, van, uh, nou, we hebben we er in ieder geval weer twee bij. En dat zou toch fantastisch zijn als dat Koen en, uh, ja, en Hilda zijn. Ja, Marus Hendricks, directeur NOC NSF natuurlijk, hè, voor, voor wie het niet weet. Wat is de limiet? Kun je die nog één keer zeggen? Ja, Koen die moet uh, twee uur en tien minuten lopen. En uh, volgens mij uh, Hilda die moet lopen, Vivian die weet het precies waarschijnlijk. Hilda moet 226 lopen, 227? Uh, in de 226, ja. ja. Uh, ja, dat, maar dat zijn scherpe, scherpe limieten, hè? Dat zijn uh, beide hele scherpe limieten. Maar je ziet uh, dat beide eigenlijk nu in een groepje zitten... wat echt heel goed uh, marcheert. En met name zagen we net uh, op de televisie de beelden met uh, Hilda Kibet. Ja, die zit verscholen in een hele grote groep van mannen. En uh, dat gaat in een heel mooi regelmatig tempo. En als, uh, als je dan morgen aan tafel zit, hoe gaat dat, zo'n vergadering? Uh, dan zeg je, heb je de marathon gevolgd? Uh, ja, zeker. En dan doe je verslag? Ja, die doen we verslag en uh, er, zullen, er zijn vandaag uh, zijn collega's van mij, uh, Atroskam, de prestatiemanager zit bij het, uh, uh, het EK-turnen in uh, Berlijn. Uh, er zal zeker iemand uh, vandaag aanwezig zijn ook bij het uh, zwemmen bij de Swim Cup in uh, Eindhoven. Waarschijnlijk zullen er hier collega's zijn, dus we proberen dat op de voet uh, te volgen. En dan is het uh, ja, even de waardigheden uh, uitwisselen morgen. Ja, ja. en Vivian, wat, uh, wat doe jij maandagochtend 9 uur? Maandagochtend 9 uur is een standaard uh, website bijwerken. Ja. Daar, daar beginnen we mee. Maandagochtend 9 uur is uh, topdrukte op de site. Mensen zijn op hun werk en checken het nieuws. Losseveters.nl, is dat een site waar je van kan leven? Ja, ja sinds twee jaar. Zo, hoe ja. doe je dat? Ja, nee, het zijn inderdaad afspraken met wedstrijdorganisaties. We maken reportages, we maken filmpjes. En ja, dat, het is van alle kanten wat. En uh, ja, het is voornamelijk ook dat ik denk dat nou organisaties en in Nederland men ook gaat zien dat je dat atletiek probeert te promoten. Dus ja. dat ze het ook gunnen. Ja, hey, ik ga je een vraag stellen, Martin. Dus je moet even je, je brood doorslikken. <lacht> ik nam net een hap van zo'n zo broodje. De, de vraag is: vind je het prettig dat je als ex-marathonloper nu in het, in het vergadercircuit zit? Dat je mee mag doen en blijven doen over de marathon in dit geval? Ja, ik, ik, vind, ja, ik vind alleen die term ex-marathonloper. dat is wel ex-top marathonloper. Ja, want ik tuurlijk. loop nog steeds met marathons. Ik heb ja. nu weer gezegd: van, ik ga met NSNSF, met onze partners in sport, met de suppliers. naar de marathon in Berlijn. Maar uh, ja, je zit nu een beetje in dat andere circuit, klopt. Martin en Katen en Vivian Ruiters nemen jullie graag mee... naar het volgende uur van de perstribune en onze reguliere gezendheid. die Houtkamp doet natuurlijk verslag van de Marathon. En Kees Schimbergen, vroeger NCRV, binnenkort Max, schuift ook aan. Tot zo dadelijk. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop. Pakweg 50 jaar later. Yukai. Yukai is een Japans woord wat letterlijk betekent...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 Het is weer tijd voor prijzen in Kunststof TV. Wordt de Volkskrant beeldende kunstprijs uitgereikt aan een veelbelovende jonge kunstenaar? U ziet de genomineerden en hun werk met kritiek en opbeurende woorden... van schrijver Joost Swageman en kunstkritica Sascha Bronwasser. Straks in Kunststof TV om vijf over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Dit is Radio 1.